Vanavond overal droog en opklaringen, morgen bewolkt en in de middag wat motregen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Namorgen wordt het rustiger en gaan de temperaturen omhoog. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in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 30 in Zandvoort. Allemaal. We zijn weer bij Flex Radio. Vandaag de gast is Dennis van der Laar. Dennis van der Laar, autocoureur. Dennis, stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Dennis van der Laar. Uh, ik ben 17 jaar oud. Ik woon hier in Zandvoort met mijn ouders en twee zusjes. Uh, ik zit al in Haarlem op school op het Lusa College. En ik heb als hobby sport autocoureur. Hobby. Maar volgens mij wordt het straks ook je werk. Als ik, als ik dat allemaal moet geloven. Want hoe, hoe komt het dat jij... Bent gaan racen? Hoe, hoe kom je erbij om te gaan racen? Um, nou, vroeger ben ik een keer met mijn vader meegegaan naar de kartbaan. Hij kart zelf heel veel. En toen ben ik eigenlijk een keer mee gaan karten. Nou, en dat vond ik uh, heel erg leuk. Alleen, wel erg bang was ik. Dus, uh, dat hebben we een beetje uitgesteld. En mijn vader is toen in. Nou, de... Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik zeven jaar oud en toen was er allemaal regen. Reken in de regen en toen nou, spinde ik alleen maar en ging ik van de baan af. Dus vond ik eigenlijk ja, helemaal niks om in verder te gaan. En toen uh, is mijn vader in de autosport beland. Uh, die rijdt nu met een Porsche in Duitsland. En toen uh, ja, ben ik het eigenlijk langzaamaan zelf ook gaan proberen. En nu ja, steeds meer gaan doen. ben ik uitgegroeid tot ja, echt autosport. Beetje uitgegroeid, maar je rijdt... Want als ik het goed begrijp, rijd je nu in een formuleauto. Ja, klopt. Ik heb uh, vorig jaar de Suzuki Swift Cup gedaan in Nederland. Um, daar ben ik van het veld van 27 jongens uh, derde geworden. Wow. Um, en ja, eigenlijk waren we al klaar voor de volgende stap. En dat is toch wel de formuleauto's. Dan rij je met een voor- en een achtervleugel en ja, zonder dak boven je hoofd. Dus dat gaat een stuk harder en zit buiten. is totaal een beleving. Joetje, Mina, maar... De nou ben ik een leek en je hebt formule 1, 2, 3 en dan? Is er dan nog wat? Of, of? Uh, vroeger was het wel zo, maar nu heb je ja, de formule 1. En uh, eigenlijk tussen de formule 1 en formule Renault, wat ik nu rijd, heb je heel veel klasses. Echt, ja, echt superveel, veel om op te noemen. Maar wat de meest logische stap is, dat is um, ja, eerst een jaar um, auto, ja, autoracervaring opdoen. En dat doe je dan, veel Nederlandse talenten doen het in Nederland. Bijvoorbeeld de Suzuki Swift Cup. Ga je daarna uh, over de Formule 14 of de Formule Renault. En dan is daarna een logische stap om de Formule 3 in te gaan. Of de GP3. En wat, is, de... wat is het verschil dan? Want ik hoor je allemaal Formule en GP en Swift. en uh, Formule, weet ik het allemaal wat. Het is, je, je gaat dan Formule Renault. Wat is het verschil tussen Formule Renault en Formule 2? Ik zeg nu maar wat. Misschien bestaat het wel helemaal niet, maar goed, ik, ik weet er niet zoveel van. Um, nou Eigenlijk heeft het vooral te maken met de downforce van de auto. De downforce? Downforce, dat is. Oh, uh, drukkende, de drukkende ja, druk naar beneden? Ja, dat klopt. Dat is uh, de hoeveelheid vleugels zeg maar die de auto heeft. Dus als een auto over de weg rijdt, dan door de wind wordt de auto door de voorvleugel en de achtervleugels en wat andere dingen op de weg gedrukt. En uh, bij een Formule 2 heb je veel meer ja, downforce, veel meer vleugels dan bij een Formule Renault... waardoor je bochtensnelheid veel hoger is. Oh, kijk. Nou begrijp ik het een keer. Ja, want ja, ik begreep het. Ik bedoel, wat is nou het verschil tussen Formule 3, Formule 2, Formule 1? Ik bedoel, Formule 1 is dus... Daar, moet, daar, dat, daar droom je nog van, denk ik. Dat, dat gaat er natuurlijk wel een keer aankomen. Of niet? Nou, ik ben er hartstikke hard mee bezig eigenlijk en uh, nou, daarvoor zit ik heel veel in de sportschool en uh, doe ik heel veel hardlopen, ik er nog bij. Dus uh, ik ben heel hard bezig om uh, wel uiteindelijk de Formule 1 te halen. Nou, dan gaan we heel even naar een uh, nummer uh, luisteren waar ik helemaal gek van ben. Dat is al lang voor jouw tijd, maar uh, nou, je zal wel even horen, daar komt ie. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever. Comes And the. for adventure and whatever comes away Yeah, don't go make it happen Take the world in a loving way Fire all of your guns at once and explode into space And that's the true nature's child We will born, born to be wild, we can climb Born to be wild. Steppenwolf. Dennis van der Laar hebben wij te gast in de studio. In uh, Studio Flex eigenlijk. Flex Radio. Uh, dat is een programma te, uh, tussen de 12 en 16. Uh, voor allerlei talenten in Zandvoort. Dus als je nog mensen kent tussen de 12, nou ja, zeg maar 12 en 20. Uit Zandvoort. Met een talent. Geef je dan op. Uh, je kan je mail sturen naar maura. 1216.nl Maura 1216.nl En we gaan door met Dennis. Dennis. Ik kan me voorstellen, je zegt net, ik ben aan het hockey, ik ben aan het racen, ik uh, ga naar het Atheneum. Heb jij überhaupt nog wat tijd om het andere dingen te doen? Of Hoe is jouw sociale leven? Ga je, ga je wel eens uit of uh, kan je dat helemaal vergeten als je aan het trainen bent? Um, nou, eigenlijk, ik ga vrij weinig uit. Omdat het is, um, ja, eigenlijk als je uitgaat en je drinkt, dat is niet goed voor je. Voor je gezondheid en ja, maar je kan wel, voor je, je conditie. Kan ook, je kan ook uitgaan zonder drinken natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt. Maar dan ga je laat naar bed. En, nou, dat is niet goed. Ik, heb het eigenlijk, um, ja, ik ga vijf dagen per week naar school. Van 9 tot vijf. Mm. Nou, daar doe ik dan al mijn huiswerk. En dan ben ik uh, na school vrij van huiswerk. Dus dan heb ik veel tijd om te sporten. Uh, nou, ik hockey nog drie keer per week. Eén keer op maandag. een keer op vrijdag. En een wedstrijd op zaterdag. En dan probeer ik altijd nog zo'n... Vier keer per week naar een sportschool te gaan en um, erbij te hardlopen veel. Je sociale leven staat dus eigenlijk op een heel laag pitje? Ja, eigenlijk wel. Nou, op school uh, zit ik met al mijn vrienden. En in het weekend probeer ik wel veel met vrienden af te spreken om nog een beetje bij te houden. Maar, en een vriendinnetje, heb je daar tijd voor? Nee, nou, eigenlijk vrij weinig. Vrij weinig. Oh, jammer. Ik denk dat een de heleboel meisjes het wel heel spannend vinden om met een autocoureur om te gaan, of niet? Nou, ik weet het niet. Nee. <laughs> je, kan, je kan je aanmelden hoor, bij mijn nee. Onzin. Hey, en uh, die vrienden van je, gaan, gaan die altijd mee naar wedstrijden of naar trainingen? Of... Um, ja, vorig jaar dan, um, race ik heel veel op Zandvoort. Eigenlijk mm -hmm. ben alleen maar. Zo dus kwamen er we wel vaak vrienden kijken. Um, maar volgend jaar racen we eigenlijk door heel Europa heen. We hebben één wedstrijd op Zandvoort en op Assen en verder is het in Spanje, Duitsland, Engeland. Nou, noem maar op. Zo. En. Um, ja, ik denk niet echt dat er dan veel vrienden meegaan naar de races. Omdat ja, die moeten dan allemaal er naartoe gebracht worden door hun ouders of een vliegticket kopen. En ik weet, nou, ik denk wel dat ze het voor me over hebben, maar ik weet niet of ze het gaan doen. Nou, misschien kunnen we met z'n allen een bus huren en dan met z'n allen naar je toe komen om je aan te moedigen. Nou, het lijkt me super. Ja, wie weet, wie weet. Hé, hey, Maar um, als je zegt we, hè, we gaan da daar naartoe, hoe, hoe groot is jouw team van... Uh... Ja, hoe, hoe, hoe zit zo'n team in elkaar? Want ik kan me voorstellen, die auto gaat er naartoe... en er moeten allerlei monteurs en technische mensen... en een teamleider en iemand die je moet in, moet in praten als je aan het racen bent. Hoe, hoe ziet zo'n team eruit? Um, nou, we hebben eigenlijk één teambaas. Die is er elke test bij, in ja. elke race. En dan hebben we nog een teammanager. Nou, die regelt uh, hotels en al dat soort dingen. En dan heb je twee monteurs per auto... En als je iets stuk maakt of uh, er is iets aan de auto of ja, er moet een nieuw band onder, noem zij dat allemaal. En dan heb ik nog één engineer. Uh, dat is een heel moeilijk woord, maar met hem uh, praat ik over de radio. Zoals dus als ik in de auto zit, dan heb ik oortjes in en een microfoontje en dan kan ik met hem communiceren. En waar praat je over met hem? Um, ja, hij praat me echt zeg maar moed in. Hij... Dus die engineer? ja. Niet je teamleider? Nee, de engineer. Oh, okay. ja. um, nou, hij zegt precies wat ik moet doen. En hij kan dat zien via de data. Nou, dat ja. is dan... Uh, kunnen ze uit de auto halen en dan heb je heel veel lijntjes... en allemaal verschillende ja, signalen... en wat er op de baan gebeurt met de auto... wanneer je gas geeft, wanneer je rent, wanneer je, je stuurt. Ja. Heel veel kan je aan zien. En nou, dat bekijken we dan uh, na een training. En dan... Uh, vertelt hij mij wat ik moet doen. En als hij het gevoel heeft dat ik het niet doe tijdens de strijden, dan vertelt hij me dat tijdens de radio. Of als er iets mis is aan de auto, als er een rode vlag is, als er bijvoorbeeld iemand is afgegaan. Mm -hmm. Dat kan hij me allemaal vertellen. Maar, als je, maar ik kan me voorstellen dat hij veel tegen je praat in de training. Maar bij een wedstrijd, praat hij dan ook heel veel tegen je? Nee, tijdens een wedstrijd dan uh, heeft hij eigenlijk weinig in te brengen. Want. Uh, ja, ik kan zeggen: gas geven, gas geven, je moet harder. Um, maar wij trainen nu heel veel. We hebben heel veel testdagen op allerlei circuits, waar we ook racen. En ja, dan is het vooral om echt op snelheid te komen, om de baan te leren met die auto. En om gewoon nog sneller te worden. En tijdens de race moet je er eigenlijk klaar voor zijn. En dan ja, moet er, is het de bedoeling dat er helemaal niks meer aangepast moet worden. Dat je al zo hard gaat ja, dat hij niks meer in te brengen heeft, zomaar. Zeg oh. Nou, maar je hebt die oortjes wel in voor inderdaad als er een auto van de baan af gaat of zo. Dat zeggen ze dan nog wel tegen je, maar niet als uh, als je moeilijke in- en behaalmanoeuvren aan het doen bent. Dat ze zeggen van uh, je moet er gas bijgeven of wat dan ook. Of houden ze dan hun wijselijk hun mond en dan ben je geconcentreerd? Dan weet je wel wat je moet doen. Um, ja, ik weet het eigenlijk nog niet heel goed, want ik heb vorig jaar heel weinig met uh, radio gereden. Okay. Dus dat is totaal een nieuw voor mij dat ik tijdens een race met een radio rij. Maar ik verwacht wel dat ze me echt scherp houden en heel vaak gaan zeggen... kom op Dennis, ga ermee en uh, gas geven. Maar we uh, zullen zien, ik weet het echt nog niet. En, en hoe, hoe bereid jij je voor op een wedstrijd? Ik kan me zo voorstellen dat je s ochtends wakker wordt en een wedstrijd moet rijden. En je gaat dan al het ontbijt en, uh, je hebt dan, uh, en wat, wat, wat gebeurt er dan? Je staat op en dan? Uh, sta op, maar dan uh, ben ik thuis of in een hotel. Maar dan ga ik uh, lekker ontbijten. Nou, ik ben wel vaak gespannen voor een wedstrijd. En uh, nou, dan gaan we naar het circuit toe. En dan praat ik met mijn monteurs uh, hoe het met de auto is, hoe het met mij gaat, dat soort dingen. En dan kijken we kijken nog even de data door. Wat ik ja, goed doe, wat ik nog een beetje moet verbeteren. En ja, dat soort dingen om mij weer helemaal op peil te houden of scherp te zetten wat ik precies moet doen. En hoor je dan wat ze zeggen? Of ben je dan zo met je wedstrijd bezig dat het eigenlijk een beetje langs je heen gaat? Nee, ik probeer daar echt wel uh, naar te luisteren, want ja, daar word ik wel beter van. Mm -hmm. En ja, daarna probeer ik me eigenlijk volledig te focussen. Dan ga ik vaak even in de race truck zitten waar het stil is en probeer te focussen echt op de race. Ja, en hoe, en hoe doe moet je dat, doen? focussen? Hoe, hoe, hoe focus jij? Ja, ik ken een heleboel mensen die zetten muziek op of die, die gaan mediteren of die, uh, ja. die nou, noem maar op. Wat doe jij? Nou, ik ga vaak dan in de truck zitten... Uh, of helemaal alleen stil of ja, inderdaad met de muziekje op. Maar het liefst zit ik uh, in mijn eentje stil en dan ja, over nadenken. Over de race en over de testdagen. hoe het daar ging, wat ik precies deed op de baan. En um, nou, dan ga ik vaak ja, even een stukje sprinten of rennen of opdrukken. Dat je spieren warm worden. Mm -hmm. Dat soort dingen. Dat je ja, je hartslag even op gang komt. Dat je niet lui bent. En nou, dan voor een race moet je een half uur van tevoren opstellen. Ga ik het liefst heel vroeg al in de auto zitten en dan doe ik mijn klep dicht van mijn helm. En dan ga ik eigenlijk, doe ik mijn ogen dicht en dan nou, ga ik helemaal het rondje voor me, voor me nemen. En in welke versnelling ik de bocht moet nemen en hoe ik de bocht moet nemen. Per bocht doe ik dat. Oké, okay. nou we gaan even luisteren naar, uh, naar een ontzettend mooi liedje wat Dennis heeft uitgekozen. Sweetest Girl. Hij heeft dus geen vriendinnetje, maar goed, misschien komt dat nog. Hier is Sweetest Girl one two three four That girl that made me do the whole whole To get a pick again, she's a ten Never thought that she would come and work for the president Mr. George Washington my money, yeah. She he bought. He called She had a good day, bad day, sunny day, rainy day All he wanna know is Where my money at? Close-legged, don't be afraid Why damn remember my bread All he wanna know is Where my money at? She ended up in a long car Closed up God hard, all he know is where my money at. She bought because I'ma tell you like who told me cash rules everything around me. Singing dollar, dollar, Yo yeah. Dollar, dollar, yo yeah. I'ma tell you like who told me cash rules everything around me. Singing dollar, dollar, Yo yeah. Dollar, dollar, yo yeah. Of. rather be in the club, shaking for a dove, get triple times the money and smoke it's like they wanna, they got the mind on the money, money on the mind, they got the finger on the trigger, hand on the nine. today they feel the struggle but staying on yeah. the ground, they take it from and to us and that's the bottom line, but I know there's a drought on the Yeah, to all the women making money Washing dollar bills like laundry I'ma tell you Like who told me Moretto. she wears a dress to the T like leather. If you make a rain, she will be under the weather. Yeah, Naya. <laughs> Now she used to run track back in high school. Yeah. Now she tricks on the track right by school. She takes a loss 'cause she don't want to see your child lose. So respect her, or pay her for the time used. And then she runs to the pastor. And then he tells her there will be a new chapter. After. In tune to the sound of Y Clef Naya, Jerry Wonder, Platinum Sound Jam Session. To all the sweetest girls out there. Where my money at? Ja, <laughs> yeah, that was fun. <laughs> en we zijn weer terug bij Dennis. Dennis, we hadden het erover dat jij, ja, hoe je je voorbereidde. Je zegt van oké, okay, dan ga ik dan stilzitten in de truck. En dan, of dan ga ik me uh, opdrukken en zo voor de wedstrijd. Om je hart weer een beetje op gang te krijgen. Dat je het luie zweet zeg maar, eruit bent. Maar waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Want ik kan me voorstellen, je zit dan in die truck. En nou ja, dan zeg je dan, loop ik de baan na. Maar... Pak je dan elke bocht die je op die baan hebt in je gedachten mee? Dan denk je: van, oh, daar moet ik terugschakelen, daar moet ik opschakelen. Doe je dat zo? Of, of hoe, hoe werkt dat? Um, ja, eigenlijk als je op een nieuw circuit rijdt, dan doe je vaak ja, een paar rondjes. En dan ga je echt het punt bekijken wanneer je remt. En dan neem je markering langs de baan. Bijvoorbeeld, er staat een bordje 50 meter, of er is daar. Ja, staat een heel dikke bandenspoor op de baan. Of ja, allemaal hele kleine puntjes uh, moet je ja, bekijken. En dat zijn je rempunt en je instuurpunt waar je gaat sturen en waar je weer op het gas gaat. Ja, en eigenlijk moet je die punten zo goed uit je hoofd kennen op een circuit. Omdat je ze dat je wel kan dromen. En als je dan in een truck zit, ga ik al die punten na. En per bocht. En dat moet ik ook opschrijven dan van mijn engineer waar, waar dat is. En waar ik dan kan herkennen en zo. En... Ja, dan ga ik, uh, uh, als ik in de truck zit, ga ik eigenlijk al die punten na. Oké, okay, en dan, dan is het zover? Dan word je geroepen waarschijnlijk? Van, uh, hoeveel minuten voor de, voordat de start is, word je geroepen naar je auto? Uh, wij moeten een half uur van tevoren opstellen, ja? voordat de race begint. En vaak, ja, dan gaan we drie kwartier van tevoren, word ik geroepen om daarheen te gaan. Oké, okay, en dan trek je je pak aan, dat heb je dan al aan? Ja, een pak heb ik al aan. Dan. Die, uh, ik vind het wel fijn om een pak dan vroeg aan te hebben. Dan heb ik daar ook geen stress meer van. En dan uh, kan het alleen nog maar aan mezelf liggen. <laughs> ja, want als je dat vergeten bent, het lijkt me erg vervelend. In ja. het pak. Maar goed, dan ga je dus naar de baan. En dan, dan, dan, dan komt die start eraan. En dan moet je opstellen. En uh, je gaat eerst een rondje rijden om die banden op te warmen. Dan zie je ze allemaal van zo van die rare bewegingen maken. Ja, klopt. Oké, okay, ja. dan, dan sta je dus met z'n allen weer voor, uh, voor het, uh, de start. En welke plek heb jij meestal... Of dat weet je, heb je al een wedstrijd geweest in de Formule Renault? In nou, de Formule Renault begint het seizoen op 10 april. Oké. Okay. Dus we zijn nu nog heel veel aan het testen. En vorig jaar met de Zwiftjes in een veld van 25 man... had ik vaak uh, rond de tweede tot en met de vijfde startplek ongeveer. Oké. Okay. Okay. En vind je, dat, vind je dat lekker om, om heel, helemaal vooraan te staan? Of zeg je van, nou, laat mij maar een beetje, een beetje achteraan starten... want dan kan ik ze allemaal inhalen? Of zeg je, nee... De, Lekker naar voren, liefst uh, pole position. Ja, laat mij maar op pole position staan. Ja, hè? Ja, ja, dus je bent hard aan het trainen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ja ah, okay. zeker. Uh, we hebben nu nog voor 10 april ongeveer 10 testdagen. Dus ja. dan gaan we op uh, ongeveer 5 squeeze nog testen en trainen. En nog beter worden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Oké, okay, en als je dan aan het rijden bent, hè, want ik kan me voorstellen dat je mensen hebt die zitten meteen in de wedstrijd. En je hebt mensen die er wat langer over doen. Hoe zit dat bij jou? Moet jij, wanneer zit jij echt in de wedstrijd? Um, ja, dat hangt heel erg van de banden af. Wat je net al zei, um, die, met die banden opwarmen. Uh -huh. Nou, daar moet je heel veel vertrouwen in de auto voor hebben. Omdat um, ja, je bent een beetje aan het slippen eigenlijk met die banden. Want ze zijn heel koud. Uh -huh. Dus dan plakken ze nog niet op de weg en dan... Ja, de auto sleept heel snel weg dus. En wie dat het best kan... wie de banden het snelst op kan warmen... die is aan het begin van de wedstrijd het best. Oké, okay, dus... en, en hoe... Waard... Oké, okay, maar ik kan me voorstellen... iedereen rijdt hetzelfde rondje. Ja. Wie heeft er dan warmere banden dan wie? Als die wat doet? Um, nou, vaak als je helemaal vooraan staat... dan um, kan je hartstikke hard rijden. Maar... Um, ...in een opwarmronde dan rijdt de eerste vaak wat sneller dan de laatste. En dan staat, gaat de eerste deze band opgewarmd, die gaat op de plek staan. En dan moet het hele veld eigenlijk nog ja, een kwart rondje bij be wijze van spreken rijden... ...doordat ze op een plek zijn. En dan is de band van de eerste zijn al het meest afgekoeld. Dus um, ja, die is vaak ook niet het snelste weg bij de start. En het zijn vaak mensen die een beetje in het midden staan, die maken de beste starts... Maar uh, ja, hoeveel verschil er tussen nummer 1 en nummer 2 zit... qua temperatuur in de banden... Ja, dat is echt te verwaarlozen, zeg maar. Okay. Maar uh, ja, het is gewoon wie echt het best ja, met die banden de, kan slippen. Zeg maar, dat je wielspinnen hebt achter... dat je band sneller dan de auto draait, zeg maar. Dat yeah. uh, de band sneller vooruit gaat dan de auto. Nou, die heeft gewoon de warmste banden en die heeft meer... Uh, grip noemen we dat. Dus die heeft ja, uh, meer druk op de weg. En die okay. uh, dus ja, gaat met het En wie dus met het meeste rook wegrijdt, die heeft snelste de, harde, de, de, de warmste banden. Of zie ik dat fout? Uh, nou, Dat is niet helemaal zo. Dat heeft echt met de start te maken hoeveel wielspin je hebt. Want uh, tijdens de start wil je zo min mogelijk wielspin hebben. Ja. Omdat uh, ja, een optimale tractie noemen we dat. Ja. En uh, ja, dus je moet heel weinig wielspin hebben. En ook weer niet te weinig. Uh, ja, je moet gas geven en je koppeling intrappen. En dan uh, heel langzaam, maar ook weer niet te langzaam je koppeling op te laten komen. Daar zijn we nu heel erg mee aan het oefenen. En dat is echt een hele moeilijke techniek om echt als snelst weg te komen. Maar vaak als je heel veel roken hebt bij het wegkomen, dan is het niet helemaal goed. Oh. Oké, okay, ja, zie je. Ik ben ook maar een leek. <lacht> dus, uh, ik, ik, ik ben niet aan het oefenen, gelukkig. Uh, ga jij oefenen en weet je het straks? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat dingen moeten dus een automatisme worden, dat je er niet meer over na hoeft te denken. Ben je nu nog als je aan het starten bent met die auto, ben je heel erg aan het nadenken, of gaat het al heel erg automatisch? Ja, nou, we hebben toevallig de laatste testdag zijn we mee begonnen met het startje oefenen. En toen moest ik het vooral op mijn eigen gevoel doen, hoe ik dacht dat het, het best was. En ja, dan ben je heel erg aan het focussen op hoe je je voeten hebt en uh, hoe je je koppeling het snelst mogelijk op laat komen. En weer niet te snel en zo. Dus daar was ik wel heel erg over na aan denken. Maar we gaan zoveel oefenen dat ja, het moet gewoon eigenlijk een automatisme worden. En er zijn ook wel allerlei trucjes voor. Uh, maar het moet vooral echt een automatisme worden dat je gewoon heel snel kan starten en dat je er eigenlijk niet meer over na hoeft te denken. Oké, okay, nou dan gaan we nu in, in de tussentijd heel even luisteren naar Duffy featuring Game met Mercy. He crossed over just like AI. AI yeah, hey, yeah, in the family with the top back socks hat. Girl, stop that. Yeah, I'm begging you yeah, for mercy. Yeah, you can bite me, but girl, don't hurt me. I'll be a slave, but don't work with me. I'll break you off, but don't jerk me. Please, I said please. Can we do it again? I'm on I my knees. But I gotta stay true. To be where they making that noise, set is a throwback. You already know that game used to pitch white balls like Kovacs Give it to you nice and smooth, like Romac. She's going, going, hold that. Luister, we hadden het er net over van hoe je je dan voorbereidt... En, uh, en wat je allemaal doet en hoe je, hoe je het doet en zo. En, um, en daar heb ik nog niet helemaal gehoord. Hoe lang duurt, dus bij jou duurt het uh, zolang als je banden koud zijn... kan jij niet lekker in de wedstrijd zitten. Dus als ze als goed op temperatuur zit, dan ga je. Dat is ja. verkeerd begrepen. Nee, dat klopt helemaal. Als je warme banden hebt, dan plakken de banden zomaar goed aan de weg. En dan ja, kan je veel harder door de bocht heen dan als je koude banden hebt omdat uh, met koude banden slipt de auto veel sneller weg. En dan ja, heb je grote kans om in de grindbak te weinigen. Heb je dat wel eens gedaan in de grindbak of niet? Ja, heel vaak zelfs. Oeh. Maar, maar onder een wedstrijd of in de training? Onder een wedstrijd dan nooit. Maar uh, wel onder testen. En vooral toen ik met die formule Renault begon. Dat is echt een enorme stap vanuit de Zwiftje. En dan ja, is het gewoon hartstikke erg wennen hoeveel downforce je wel niet hebt. En hoe hard je ermee kan, hoe laat je kan remmen, dat soort dingen. Dus dan... Uh, ik ben wel aardig vaak in een grindbak beland, maar dat hoort er ook bij en daar word je weer beter van. En is het ook wel zo, dat ik kan me voorstellen, dat die engineer die praat in je, in je oren. En uh, ik kan me ook voorstellen dat hij degene is die zegt, van, nou, je kan veel laten remmen. En is het dan ook wel eens zo dat je moest trainen en dat, dat hij dan zei van, oké, okay, ik wil dat je wacht met remmen totdat ik aangeef wanneer je moet remmen of gebeurt dat niet? Um, nou, hij geeft niet echt tijdens het rijden aan wanneer je moet remmen. Maar dat doen we dan ja, nadat ik bijvoorbeeld twintig rondjes heb gereden... dan kom ik de auto uit en dan ga ik met hem samen bekijken uh, op welk punt ik rem. En wij leggen dan mijn data, wat ik die sessie heb gedaan... over de data van iemand anders heen ja. uh, die al eerder een rondje heeft gereden... en die sneller ging als ik. En dan kan ik precies zien wat, waar ik tekort kom op hem... en bijvoorbeeld dat ik later moet remmen en dan is, zegt hij het wel echt tegen mij... Je moet laten remmen en doe het ook. En, uh, maar het is heel vaak wel een hele moeilijke stap om uh, later te remmen. Ja, want en, dan moet je over een eigen drempel heen. Want jij, jij, jouw gevoel zegt, ik moet nu remmen. En dan zegt dus je engineer en die andere, en die dus ook sneller heeft gereden. Nee, je moet nog net een fractie langer wachten. Ja, klopt. Nou, toen ik net in deze auto begon, vond ik dat heel moeilijk. Want uh, nou, het remt echt, ik denk drie keer zo goed als een uh, Suzuki Swift. Uh, Oké. Okay. Dus ja, dat is een hele. Uh, ja, totaal anders voor mij. En daar had ik ook heel, heel veel moeite mee. En dan, dan denk je, nou ik kan niet laten remmen. Ik ren nu echt op mijn limiet. En uh, de rem is veel zwaarder nu. Daar moest ik ook heel erg aan wennen. Ja. En ja, toch merk je dat hoe meer je rijdt, hoe harder je op het pedaal kan trappen. En ik ben ook heel uh, erg mijn benen aan het trainen. En, uh, maar als we over, over trappen, op het pedaal trappen hebben. Ik, kijk, als ik in mijn auto zit en ik trap op mijn pedaal. Dan heb je, dan heb je uh, rembekrachtiging, stuurbekrachtiging. Heb jij, ook, heb jij dat ook in je auto? Of zeg je nee, dat is bij ons niks bekrachtiging. Gewoon vol trappen met, uh, met je benen. Ja, we hebben helemaal nul bekrachtiging op. Dus wij moeten uh, nou, bijvoorbeeld op een circuit als Hokkenheim. Waar je met ongeveer 240, 250 aankomt. En je in een paar seconden terug naar... 40, 50 moet. Daar moet je ongeveer... Uh, op je pedaal iets van... 80 bar trappen. Nou, en uh, help mij een even. 80 bar. Dat ja, uh, zeg je vast zat... niks. Maar nee, dat is ongeveer als je bedenkt... dat in een autoband ongeveer 3 bar zit. En dat al een auto... kan tillen en niet inzakt. Nou, Dan kan je wel bedenken hoeveel... Uh, 80 bar is. En omgerekend naar kilo's... is dat ongeveer 90 kilo... Dus als je in de auto zit en je wordt helemaal nou, door de G-krachten naar achter gedrukt. Ja. En dan moet je in één keer op je pedaal trappen en moet je gewoon proberen om met je, uh, met je voet het pedaal van 90 kilo uh, een stuk naar achter zeg maar, te verplaatsen. Dus wat jij doet is op je rug liggen met gewichten boven je en, uh, en, en met één been 90 kilo stoten. Dat ja. Is, ja. Ja, in de sportschool uh, doen we heel erg uh, veel de leg press noemen we dat. Ja. En dan moet je inderdaad met uh, je voet een muur weg ja, trappen, zeg maar. En die stellen we dan op 80, 900 90, kilo. En daar trainen we heel veel op. En dat moet voor mij uh, steeds makkelijker worden. dat Ook het remmen, een automatisme wordt. Dus je krijgt op een gegeven moment krijg je gigantische bovenbenen. Dan word je zo'n fietser eigenlijk, of niet? Uh, ja, die dat is echt wel de bedoeling. Ja. <laughs> Nou, misschien kun je dan ook nog eens een keer met. Uh, wie we regnen, met, met... Ja, met, uh, Tour de France. <laughs> ja, je weet het toch niet. En we gaan nog even naar een plaatje luisteren van DJ Chesto en Medina. You and I. Dat is een prachtig nummer. Nothing left for me,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 zijn we terug bij Dennis. Dennis, luister, je bent natuurlijk ontzettend aan het oefenen met die, uh, met die uh, formule Renault. En heb je al heel vaak gereden op Zandvoort, of niet? Um, nou, ik heb eigenlijk twee testen gehad op Zandvoort. Uh, wij hebben een nieuwe auto gekregen van Renault en daarmee hebben we een shakedown gedaan, noemen we dat. Shakedown, dat, help me even. Dat is... Um, Gaan we alle systemen uittesten van een nieuwe auto en kijken of er problemen zijn en zo, dat soort dingen. En wat, en, wat, en wat bedoel je met systemen uittesten? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar zegt, waar heb je het in godsnaam over? Ja, um, nou eigenlijk is, in vergelijking met vroeger, is heel veel elektrisch geworden. Dus uh, het schakelen doen wij met flippers en er zit een computer in de auto. En dan gaat er een signaaltje naar de computer en dan schakelt de auto... En het is met heel veel dingen nou, is het tegenwoordig ele elektrisch geworden. Dus er en... zit geen pook meer in de auto, maar je hebt je, hebt je, je, hebt je schakeling op je stuur zitten. Ja, flippers. achter En dan, Moet ik ook echt denken aan flippers als ik ben een flipperautomaat? Ja. Daar zijn ze ook van, daar komt het woord vandaan. Ja. Oké, ah, oké. Okay, okay. nou, en, en, maar je hebt dan die testdagen gehad op Zandvoort. En hoe, hoe hard rij je dan op het, op het lange rechte stuk? Wat, wat is je maximum snelheid die jij gehaald hebt? Um, op Zandvoort rijden we... Ja, natuurlijk wel hartstikke hard, maar niet de hardst uh, van alle circuits waar we komen. Op wordt rijden we aan het eind van de rechtstuk ongeveer 230. En uh, ja, dan moet je eigenlijk weer harder remmen voor de Tarsenbocht. Dus uh, we hebben niet de mogelijkheid om harder te rijden. Maar natuurlijk is 230 hartstikke hard. Ja, nou, ik, heb nog nooit ik heb nog nooit een auto gehad die zo hard heen. Ik heb een Corrado een keer, maar dat, dat durfde ik niet. Dat gaat allemaal veel te hard, want je raakt alle controle kwijt. Hé, maar als je dan aan het testen bent op zo'n baan, hè, op Zandvoort... Wat, uh, dan, dan probeer je een baanrecord te halen, denk ik. Of, zo. of je, je gaat ergens achteraan, je wil zo hard mogelijk rijden. Hoe, hoe werkt dat? Wat heb je gedaan op Zandvoort? Um, nou, aan het eind van de tweede dag toen zijn we op een nieuwe banden gegaan. Nou, dan is er nog nooit op die banden gereden en dan heb je... Ja, veel meer uh, grip noemden we dat. En uh, ja heb je veel meer. Plakt de auto veel meer op de weg. Ja. Dus kan je in elke bocht weer net eventjes iets harder en net iets laten remmen. En, en uiteindelijk uh, heb ik 0,1 seconde sneller gereden als het baanrecord van het jaar daarvoor. Oh, en wie. Oh, dus, dat is leuk voor die uh, En wie was diegene die het baanrecord had gehaald het jaar daarvoor? Uh, nou, dat was in een raceweekend. Uh, Zo? Dus dan ligt er natuurlijk wel iets meer rubber op de baan en wij reden nu met een demper. Dus eigenlijk moet ik nog iets harder kunnen, maar hij reed wel bij hetzelfde team als ik. Dus uh, oh, dat uh, bewijst is... maar weer hoe goed mijn team is. Ja, ja, nee, ja, laat het, ja. ja, maar één tiende is best wel veel, denk ik, of niet? 1 tiende is in de autosport uh, ja, eigenlijk vrij veel. Als je in de Formule 1 bij een kwalificatie kijkt, dan zit er soms een tiende tussen nummer 1 tot en met 8 bijvoorbeeld. Okay. Dus dat is in de oudsport ja, heel veel. Ja, acht auto's, ja. uh, laten we het zo maar zeggen. Ja. Hey, en uh, heb je wel eens met je vader gereisd of getraind? Uh, ja, we hebben vorig jaar op Zandvoort het winterkampioenschap meegedaan. Okay. Toen uh, reed ik samen met Jaap Verlagen, een heel bekend uh, Nederlands coureur die dit jaar Supercup, uh, vorig jaar Supercup heeft gereden. Mm -hmm. um, en uh, mijn vader heeft ook samen met hem getraind in uh, precies dezelfde auto... En uiteindelijk was ik uh, met jou vandaag Lager ernaast. Dus 70 kilo extra in de auto. Mm -hmm. En mijn vader reed alleen, was ik 1,1 uh, seconde sneller dan hem. Oh, nou, maar hij was natuurlijk wel erg trots op je. Ja, hij, st <laughs> hij steekt hartstikke veel moeite in mij en uh, geld en al dat soort dingen. Dus mm -hmm. ja, het kwam er nu ook al uit, Dus daar is je wel heel blij mee inderdaad. Ja, het zal, het zal even gestoken hebben, maar aan de andere kant zal hij gedacht hebben... Yes, kijk, daar doen we het voor. Of niet? Ja, dat vindt hij hartstikke mooi als ik sneller ben. Ja, en nee, dat kan me voorstellen. Hey, en over geld gesproken, ik bedoel sponsoren. Hebben jullie veel sponsoren? Of hoe werkt dat nu met die formule Renault? Ik kan me voorstellen dat dus de Renault ook aan het sponsoren is. Maar heb je veel sponsors? Ja, we hebben... Ondersteuning van uh, de fabriek Renault. Ja. Dus uh, daar hebben we een nieuwe auto van gekregen. En nou, daar krijgen we gewoon ook heel veel ondersteuning van data. En nou, heel veel um, allemaal andere dingen. En dan um, hebben we nog wel een aantal sponsoren. Zoals AC EVT, Cent ARX, um, 9to5. Nou, ik kan het blijven opnoemen. En, um, ja, maar je, je, je zit er allemaal letters op te noemen nu. Maar, maar ja. het zegt mij helemaal niks, hè? Nou, ik moet er ook een beetje reclame maken. Ja, 9 to 5, RRX? ARX. ARX, oké. Okay. En dat ja. staat voor wat zijn het voor bedrijven? Uh, nou, een paar bedrijven die zijn van mijn vader. Nou, uh, Die betaalt ook echt het meeste geld. Het zijn verzekeringsbedrijven. Waar, waar koop je zo'n vader? Uh, ja. <laughs> dat moet je verdienen, denk ik. Oh, nou, oké. Okay. Jammer. En uh, nou, we zijn eigenlijk nog met een aantal uh, sponsoren bezig voor volgend jaar. En daar zijn we bijna mee rond, maar daar kan ik nog... Weinig uitspraken over doen. Nou, ik zal je ook niet verder erover vragen. Maar je hebt in ieder geval uh, goede sponsoren en een heel goed team. Ja. En je vader die achter je staat, en je, natuurlijk je mo moeder en je zusjes. En de hond natuurlijk ook. ook nog, dus, ja, ja nee, natuurlijk. Die, uh, gaat hij mee naar de race of kan hij dat niet hebben voor het geluid? Ja, um, ja weet ik eigenlijk niet. Vorig jaar deed wel echt natuurlijk alleen op zandsoort. En dan uh, ja, tijdens het test uh, was hij wel komen kijken. je moeder. Met je moeder en je zusjes. Ja. Ja, uiteraard. En uh, nou, naar het buitenland is hij nog nooit mee geweest. Maar dan moet hij ook heel lang in de auto. En uh, misschien als mijn moeder en mijn zus meegaan naar een race... dat hij ook wel meegaat. Nou, ik, ik, hoop, ik hoop dat we ontzettend veel van je horen, Dennis. Het was ontzettend leuk dat je hier was. En uh, ik hoop dat je nog een keer terug wil komen. is ja, zelf ook leuk? natuurlijk. Hartstikke oh, leuk. Nou, oké. Okay. Uh, we sluiten af met een mooi nummer van, uh, van Dennis van Laar... die dit allemaal heeft uitgezocht voor de I've Never Seen... En ik wens Dennis ontzettend veel succes. En doe de groeten thuis. En train ze. En ik hoop echt via de media heel veel over je te horen. Ja, hartstikke bedankt. Oké, okay, geen dank. Heel graag gedaan. Ik weet wat ze zeggen. In elk man's leven komt een tijd. door de Cupid. By the love of God Or the beauty of a woman And sometimes this love Brings thunder to your life And it brings the storm Sing about it There is more to love than this Love is more than just a. En voordat ik uit de lucht ga wil ik iedereen ontzettend bedanken voor het luisteren naar Flex Radio. En ik hoop dat u volgende maand weer luistert. Het is de eerste woensdag van de maand van 7 tot 8. Dus als u nog in uw kenniskring een, een talent hebt met... Maakt niet uit welk talent. Geef hij, haar of hem even op. Uh, maura.stichting1216.nl of bel naar de studio dan krijgen jullie mijn 06 nummer en dan bel je me gewoon, dat is helemaal geen probleem en dan, hoor ik, uh, dan heb ik een leuk programma en dan horen wij in ieder geval meer uh, over de talenten in, uh, in Zandag like There are days where I can't stop talking about you There are days I can't stop saying your name And I'm looking for ways never to never depart from you Have everything changed and you still stay the same I've never seen and there's never been anything The beauty of you I've never seen and there's never been anything The beauty of you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 we see and there's never been